Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Vakbond Advocabo FNV vindt het onverantwoord dat minister Spies afviel van het akkoord over 2% loonsverhoging voor ambtenaren. Het akkoord werd twee weken geleden bereikt. Maar Spies pleit nu voor de nullijn. Volgens advocabo FNV ligt het pas bereikte akkoord nu ter goedkeuring bij de leden. Openbreken zou zeer onverstandig zijn, zei vakbondsonderhandelaar De Haas. Waar de minister zich uh, mee bemoeit. En ik vraag me ook af of die minister wel weet waar ze het over heeft. En wat ze hiermee op het spel zit. Ik vind het echt heel erg uh, onverantwoord wat ze uh, hiermee doet. De Haas deed een oproep aan de gemeenten om het gesloten akkoord niet te herzien. Ook de politiebond ACP wil vasthouden aan de afspraken. De politie eisen voor loonsverhoging en de acties gaan door, zegt de ACP. De Chinese activist Chen Guangcheng mag een aanvraag indienen om in het buitenland te studeren. Dat heeft het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. En daarmee lijkt een oplossing voor de kwestie Chun een stap dichterbij. De blinde activist vroeg het Amerikaanse congres gisteren via een rechtstreekse telefoonverbinding om hulp. Chun zat tot 2010 gevangen omdat hij kritiek had op de Chinese overheid. Hij hoopt in de VS in vrijheid te kunnen leven. Een tankstation langs de A28 bij Nunspeet is vanochtend ontruimd vanwege een gaslek. Door de sluiting van het pompstation ontstond een lange file Zwolle. Automobilisten moesten afremmen omdat de hulpdiensten de afrit blokkeerden. De brandweer wacht tot een expert het lek kan dichten. Daarna kan pas de oorzaak van het lek worden vastgesteld. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie... wil bij de verkiezingen niet op de kieslijst van de VVD staan. Dat zegt hij in een interview met de Telegraaf. Bij vorige verkiezingen ontbrak de VVD prominent ook op de lijst. Ik heb een hele leven niet op die lijst gewild. Dat vind ik niet voor de hand liggen, zegt hij. Opstelten vindt dat er genoeg andere stemmetrekkers... op de VVD-lijst staan. De minister haalt ook uit naar de PVV. Die zal volgens hem worden afgeschaft voor de val van het kabinet. In een reactie op Twitter noemt PVV-leider Wilders opstelte een ongeloofwaardige opportunist. In de Tweede Wereldoorlog zijn honderden Nederlandse Joden ingezet om de resten van het ghetto van Warschau op te ruimen. Ze leefden in het concentratiekamp in Warschau, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Nederlanders werden met duizenden anderen vanaf de zomer van 1943 aangevoerd uit Auschwitz. Verslaggever Pauline Broekema. Daar ruimde men het puin onder de meest kommervolle omstandigheden. Er werden eerder door Boeggenwald, onder wie vijftien Nederlanders, barakken neergezet. Toen die mensen aankwamen was er helemaal niets. Geen sanitaire voorzieningen, geen eten, niks. Die zetten die barakken neer en toen kwamen in die transporten joden uit Auschwitz. En eh, die hebben eh, het werk gedaan dat ze moesten doen. Tussen de verwoeste gebouwen vonden de dwangarbeiders honderden doden. Het kamp in de Poolse hoofdstad werd in juli 1944 ontruimd... toen de Russen in de buurt kwamen. Volgend jaar komt er in Warschau een monument voor de Nederlandse slachtoffers. Dan het weer nog bewolkt in enkele buien, mogelijk met onweer. In het zuidoosten ook wat zon. Het wordt 12 graden op de Wadden tot 18 in Limburg. Morgen bewolkt, vooral in het zuiden enige tijd regen. En het is fris, ongeveer 11 graden. ANEB-verkeersinformatie. problemen op de A28 bij Nunspeet zijn inmiddels voorbij. Verder staan er files op de A10 west richting Den Haag. Voorknopend de Nieuwe Meer 3 kilometer. Na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. De A76 van Heerden naar België tussen Spouwbeek en knopen Kerensheide, 4 kilometer. Er is een auto met aanhanger geschaard, twee rijstroken zijn dicht.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 Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karel Johan de Zwart. Het wandelgangenakkoord is rampzalig voor de woningmarkt. Na 17 jaar is hij terug. De tienertour. Net als ouders hebben ook scholen vaak moeite om de laatste ontwikkelingen van het internet bij te houden. Je ziet ook dat kinderen zich daarachter verschuilen, achter uh, dat soort uh, medium. En daardoor is het ook soms lastiger om daar de vinger op de pols te leggen. Van wat gebeurt er nou precies? En het ochtendmuur van Siska Dresselhuis. Het is bijna 7 minuten over 10. Dit is het vervolg van Caro. Goedemorgen Nederland. Met het begrotingsakkoord van de Kunduz-coalitie is een heus woningmarktmonster gecreëerd. Dat stelt Hugo Primus, emeritus hoogleraar Volkshuisvesting. Het woningmarktbeleid, dat onder meer VVD, CDA en D66 nu met elkaar zijn overeengekomen, leidt alleen maar tot nog meer ontwrichting. Goedemorgen, meneer Primus. Goedemorgen, ja, U stelt, deze gelegenheidscoalitie heeft een monster gebaard. Waarom? Uh, zoals we allemaal weten ligt de woningmarkt uh, nu al op zijn gat. Dat ja. kunnen wij de coalitie niet verwijten. Je moet hier een groot verschil maken, denk ik, tussen hervormen en bezuinigen. Hervormen is heel hard noodzakelijk. Dan praat je over een traject tot 2030, 2040. Maar wat deze coalitie heeft geprobeerd... is om bezuinigingen bij elkaar te sprokkelen voor 2013. Geeft u en daar zo'n voorbeeld van? Dan heb je bijvoorbeeld uh, een... Uh, een heffing bij verhuurders, eh, die stond al in het regeerakkoord VVD-CDA... Ja. van 760 miljoen euro op jaarbasis. Die is nu naar voren gehaald, dus die gaat volgend jaar in. Maar het probleem met de woningmarkt is dat we veel te veel koopwoningen hebben. Hè, daar staan er 250.000 op funda, funda te koop. Terwijl er een groot tekort aan huurwoningen is. Ja. Dat is een van de effecten van de crisis. Dus we moeten dan gaan doen in plaats van kopen. Nog, als je dan nog... De enige die nog een beetje bouwt, de woningcorporaties eh, en ook de commerciële verhuurders, eh, met zo'n heffing confronteert. Ja, dan wordt er nog minder gebouwd dan er al gebouwd wordt. Neemt de werkloosheid toe op de bouwmarkt en worden de, de problemen alleen maar vergroot. Ja, wat is er nog een voorbeeld van zo'n bijna dodelijke maatregel? Nou, er zijn mensen die zeggen dat met dit akkoord het begin van een hervorming is aangelegd. En ik vind dat een volkomen onjuiste typering. Uh, en dat komt, die kwalificatie, omdat nu de nieuwe hypotheken worden aangepakt. Dus de bestaande hypotheken die blijven ongemoeid wat betreft de hypotheken aan het de aftrek. Ook de oversluitingen van hypotheken blijven ongemoeid. Maar voor de nieuwe hypotheken wordt er een fictie ingevoerd dat je annuitair aflost... en op die manier gaat dan ook je fiscale voordeel in dertig jaar geleidelijk aan terug. En bovendien wordt dan nog een keer het maximale eh, tophypotheek verlaagd. Dat leidt, als je het optelt, tot een verdere daling van het leenvermogen van huishoudens... En dat betekent weer dat we weer meer koopwoningen overhouden dan we ja. nu al overhouden. Ja. Nou, is dit, uh, we zeggen het al, een, een gelegenheidscoalitie eigenlijk? Hè? Um, ja. Dus daar kan dan straks een nieuw kabinet mee aan de slag in september. Er ligt in ieder geval iets voor 2013 en daar moet je toch mee beginnen. Uh, je moet iets voor 2013. Ja, want daar was en, grote behoefte aan. Hè? Zeker. Uh, alleen wat er nu ligt, uh, zet ons, uh, wat de woningmarkt betreft, in ieder geval op het verkeerde been. Eh, er komt ook een steeds grotere kloof tussen insiders en outsiders op de koopmarkt. Dus wat wat er moet zijn gebeuren... dat? Insiders en outsiders op de koopmarkt? Nou ja, eh, we laten alle mensen die al een hypotheek hebben, verder ongemoeid. Ja. Die, die kunnen eh, van de. Fiscale voordelen profiteren eh, zoals ze dat nu hadden gedacht. Terwijl het bij de nieuwe hypotheken, als die er nog zijn, dat het verandert. Dat verschil wordt dus steeds groter. Dus starters op de woningmarkt, die hebben waard nodig... die zullen als het over een koopwoning gaat eh, weinig kansen hebben. Ja, U had eigenlijk liever niets gehad dan dit? Eerder gezegd wel, ja. Ik vind dit nog erger dan uh, wat er in het regeerakkoord VVD-CDA stond. En dat was al erg. Dus het is maar uh, uh, hoe je dat uh, afweegt. Ja. Maar ik, ik denk dus dat je. Uh moet kijken naar een aantal plannen die er al lang en breed ligt. Er is een zes-stappenplan van de 22 economen. Er is een rapport in 2010 van de CER-commissie van Sociaal Economische Deskundigen... naar een integrale hervorming van de woningmarkt. Die stippelen een lijn uit tot 2040... waarin we dus geleidelijk afkikken van subsidies... zowel in de koopsector als de huursector. Mm -hmm. En daar wordt ook aangegeven... Bereid het nou eens goed voor, want je moet er wettelijke maatregelen voor, voor bedenken. Uh, je moet een hele robuuste uh, betaalbaarheidscriterium introduceren. En dan uh, kun je dat vanaf van ongeveer 2015 uh, kun je dat invoegen. Dus voor de korte termijn, bezint eer je begint. Uh, ga zo'n uh, transitieproces goed voorbereiden. En wees voor de korte termijn zuinig op de situatie nu. En stel vooral corporaties, woningcorporaties in staat, de enige die nog een beetje bouwen om uh, aan die vraag naar huurwoningen, die alleen maar toeneemt, om daar aan te voldoen. Ja, u dat bent wel is... erg vriendelijk voor de huur, daar valt me op. En de, en de woningmarkt uh, of de koopmarkt, die wilt u dan wel vrij pittig aanpakken? Nou, de, de koopmarkt is zeer sterk in de ban van grote correctiemechanismen bij de banken. He, die zijn een pausje geleden waar ze een deel van het probleem... He, dan kon je onbeperkt hypotheken krijgen. Daar zien we nu, en daar zijn hele goede redenen voor, dat de criteria worden aangetrokken... We hebben pas gehoord dat van de jongeren in het afgelopen jaar... die een baan kregen, ik geloof iets van, van 10%, een vaste baan kregen... en de rest uh, die uh, werd met een flexibele baan uh, opgeschreven. Mm -hmm, ja, ja die, die hebben op de huurmarkt wel een kans. Uh, maar een bank, ziet ze aankomen, die stelt terecht hogere eisen... Dus juist in een flexibele fase ja, van je bestaan, op de arbeidsmarkt, op de relatiemarkt... moet ook uh, de woningmarkt meebewegen. En dat, daar helpen dus huurwoningen. Ja. De dus koopwoning is niks mis mee. Maar voor de starters oh. is dat nu niet... de meest voor de hand liggende uh, ja. wijze van uh, starten. Maar we hebben even de vereniging Eigen Huis ook gebeld. Uh, die ja. stellen dat u eigenlijk wel een beetje heel erg veel klaagt... en een beetje zuurig bent. U zou volgens die vereniging juist uw zegeningen moeten tellen. Politiek toont in ieder geval nu bereidheid... om die woningmarkt eindelijk eens te hervormen wil graag geloven dat er bij steeds meer politici een bereidheid ontstaat om iets te doen. Maar ik ben bang dat de kennis die aanwezig was bij de vijf keer twee mensen... die in twee dagen het akkoord hebben gedaan van de woningmarkt... dat die niet veel meer dan nul is. Hm. Dus dan krijg je een combinatie van goede bedoelingen en slecht beleid. Ja. En dat zijn we op de woningmarkt al jaren gewend helaas. Ja. Vereniging Eigenhuis gaat ook nog wat verder. U bent gewoon ja. een linkse, linkse rakker. U wil mensen met geld, namelijk mensen die een huis willen kopen, gewoon aanpakken. De koopmarkt. Uh, mijn redenering loopt parallel met die van die beroemde 22 economen. Ik was een van hen. En ja. de CER-commissie, En dat loopt dwars door de politieke groeperingen heen. De hervorming die mij voor ogen staat... is in de jaren negentig in Groot-Brittannië ingevoerd... op initiatief van de conservatieven. Dus als ik het ideologisch bekijk... is er zowel bij links als bij rechts uh, dezelfde behoefte uh, en dezelfde uitgangspunten van belang. Wij moeten rekening houden met de marktomstandigheden. Die zijn... Uitermate bedroevend, kan ik ook niet helpen. Uh. En dan moet je er dus zorgen dat je uh, de, uh, dat enorme rondpompen van miljarden euro's. Uh, waar we al jarenlang mee opgeschreven worden. dat dat uh, wordt beëindigd, stap voor stap. Dat moet geleidelijk gebeuren. Uh, en dat zal uiteindelijk uh, het functioneren van de woningmarkt ten goede komen. Ja, en, en wat er dus nu ligt in die Koerderscoalitie. Ja, dat lijkt mij toch het beste om dat richting prullenbak te deporteren... en te zeggen, dit huiswerk moeten we even opnieuw gaan uh, samenstellen. Ja, en dan heeft het feit dat u uh, links of rechts bent helemaal niets mee te maken? Nee, absoluut niet. Nee, nee zeker niet. Oké, okay. hartelijk dank, Hugo Primus. Emeritus, hoogleraar, volkshuisvesting. Graag gedaan, de Zwart. En toen uh, gingen die meiden eigenlijk vanaf de volgende dag ook lullig doen. Pesten is van alle tijden. Ja, we herkken ook mensen gewoon soms voor de grap. Maar dankzij sociale media kan het anoniem. Ga je huizen in de fik steken. Echt, echt rare dingen. En gaat het 24 uur per dag door. Als het pesten uit de hand loopt, digitaal, dan kan het ook goed, goed misgaan. Deze week tussen half tien en half elf in Karo. Goedemorgen Nederland, het net. Net als ouders hebben ook scholen vaak moeite om de laatste ontwikkelingen van het internet bij te houden. Al proberen ze dat natuurlijk wel. Het laatste deel van het treiternet, gemaakt door Roy Herkens. Ik heb hotmail, MSN, Go Supermodel, dat soort dingen. Ja, dat wel. Bijvoorbeeld bij Go Supermodel. Toen uh, zat ik gewoon te chatten met mijn vriendinnen uit de klas. En toen kwam iemand zo van suko, rot op. Dat het zijn eigenlijk hele kleine grapjes... wat soms mijn, bijvoorbeeld een vriendin kwetst... maar dan is het later gewoon, maak het goed. Nou, ik werd echt verdrietig, want ik zei... ik heb helemaal niks gedaan. Waarom komen ze zomaar schelden? Ik acteer dan en dan zeg ik van... dat een tekening heel lelijk is. En dan worden ze gekwetst en dan zeg ik... grapje, grapje, maar dat geloven ze dus weer niet. En dan moet ik het helemaal goed weer goed maken. Ja. Dus je maakt wel eens grapjes waarvan je later zegt... misschien was dat niet zo grappig. Ja, ja inderdaad. Zomaar wat leerlingen van basisschool De Kaleidoscoop in Almere. Ze krijgen les van leerkracht Dave Rumpin. Vandaag gaan we het echt hebben over digitaal pesten. De leerlingen krijgen een zogenaamde kanjertraining. Een methode die pestgedrag de kop probeert in te drukken. Stel dat ik er iets zeg over jouw huidskleur of over jouw afkomst. Hè? En dat is vervelend. Hè? Of ik gezegd over jouw moeder. Wat, wat, wat, wat kan je nou doen om, om dat gedrag nou tegen te gaan? Wat kan je daar tegen doen? Geen benzine te geven. Daar heb ik mee... Uh... Zeg maar gewoon niet op reageren. Is dat nou altijd even makkelijk? Uh, nee, want er wordt soms ook dingen gezegd waar je gewoon... Dat, dat je het gewoon niet pikt. Wat heb jij nou daar nou echt heel veel van geleerd Timo? Uh, ja, dat ze gewoon niet uh, re reageert, dat ze dan gewoon veel sneller ophouden dan wel gaan reageren. Als je het dan toch nog steeds vervelend vindt. Want dat gebeurt ook nog eens. Zeg dat, dat ze moeten ophouden als het niet lukt naar u toe gaan. Pesten is van alle tijden. Schelden, schoppen, slaan, net doen alsof iemand niet bestaat... iemand uitlachen, roddelen. Kinderen doen het, maar volwassenen zijn er net zo goed in. Tegenwoordig is het niet zoveel anders. Behalve dat het medium internet nieuwe vormen van pesten en kattenkwaad heeft voortgebracht. En doordat meer kinderen de afgelopen jaren fanatieker zijn gaan internetten... springt het nieuwe pesten meer in het oog. Veel scholen weten zich er geen raad mee... Gewone pesten, wat zichtbaar is, dat gebeurt nog ook. Um, en digitaal pesten, dat, dat wordt wel wat meer met de opkomst van de social media, uh, noem maar op. Dat zie je veel meer terugkomen. Dat zie je ook meer terugkomen in de groepen, in de klassen. Ja, dat wel voor uh, hele heel nieuwe spelregels. Je ziet ook uh, dat kinderen zich uh, juist daarachter verschuilen, achter uh, dat soort uh, medium. Um, en daardoor is het ook soms lastiger om daar de vinger op de pols te leggen. Van wat gebeurt er nou precies? De kinderen voelen zich anoniemer uh, daardoor. Want die kunnen onder andere naam of, of via een ander uh, berichten de wereld in sturen over andere kinderen. Dus daarmee het pestgedrag uh, laten zien. En uh, sommigen zijn daartoe sneller geneigd. Want ja een stuk anonimiteit is wel veilig. Het is dat dat voelt zich veilig. Wat wij uh, leren op school is hoe ze daarmee om kunnen gaan. Eh, als dat nou bij jou overkomt, stel uh, via een uh, sms of via een ping of een whatsapp. Er wordt iets naast verteld over jou of aan jou gericht. Wat doe je daar nou mee en welke stappen kun je daar, uh, daar ondernemen? Ja. En dat is wat we de kinderen leren, hoe ze daarmee om kunnen gaan. Ouders en scholen hebben nog moeite om te begrijpen wat van hen wordt verwacht... als het gaat om sturing van internetgedrag. Heel gek is dat niet. Volwassenen moeten het stellen zonder referentiekader uit hun eigen jeugd. Toen zij opgroeiden, was er geen internet. Ze verbazen zich met regelmaat over de snelheid van ontwikkelingen... die door de generatie die nu opgroeit zo eenvoudig worden opgepikt. Welke antwoorden moet je daarop formuleren? Je hoeft ook niet heel goed te kunnen voetballen... om toch met je kind over voetballen te praten... of langs de lijn te gaan staan en te, te zien wat er allemaal gebeurt. Remco Pijpers van Stichting Mijn Kind Online. En, en zo kun je ook naast je kind zitten en uh, zien wat je kind doet voor spel. En, en uh, daarbij draait het om het stellen van de goede vraag. En zorgen dat je kind het vertrouwen voelt... om uh, enthousiast over zijn digitale wel en wee uh, te, te, te praten. Uh, naar de negatieve aspecten spelen online een rol... maar we moeten ook niet, niet vergeten wat er allemaal goed gaat. Hè. Kijk je naar hoe uh, jongeren elkaar complimenten geven... hoe ze elkaar uh, liken op Facebook... Uh, krabbelen op hives, uh, wil je het online leuk hebben... dan moet je echt de juiste taal spreken. En die is toch vooral positief. En uh, dat verklaart waarom jongeren zo actief zijn met sociale media. En dat was het laatste deel van het Treiternet-serie... gemaakt door Roy Herkens. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail... Goedemorgen Straks weet u nog op uw dertiende alleen met de trein van Groningen naar Maastricht... en dan logeren bij Tante Leen. Binnenkort kan het weer, want hij is terug, de Tour. Eerst nu het ochendhumeur van Siska Dresselhuis. Op Koninginnedag was het weer zover. Mooi weer, dus we zaten op een terras... met om ons heen heel veel ouders met kleine kinderen. Die kinderen zaten elkaar gillend achterna tussen de tafeltjes door... De ouders, allang blij dat de kinderen zichzelf bezighielden, waren Oost-Indisch doof voor het lawaai en de steeds talrijker wordende opmerkingen van andere terraszitters die het allemaal wel wat rustiger wilden. Natuurlijk viel er af en toe een kind waarna het grote brullen begon. Pas dan kwam een ouder van zijn of haar stoel, pakte het kind hardhandig beet dat daardoor extra lang en extra luid doorheilde. En weer dacht ik hoe fijn het zou zijn als restaurants... verschillende afdelingen zouden hebben voor bezoekers met en zonder kinderen. Jaren geleden heb ik horeca-tycoon Gerrit van der Valk eens voorgesteld... om in zijn restaurant speciale ruimtes voor ouders met kinderen in te stellen. Waardoor anderen in alle rust hun Wienerschnitzel kunnen nuttigen. Als door een adder gebeten reageerde de kender van de Nederlandse restaurantwereld. Kinderen uit je zaak weren... Al was het maar uit een bepaald gedeelte, hoe durfde ik het te opperen? Dat pikten zijn bezoekers niet, want Nederlanders zijn kinderliefhebbers, zei hij. Nou was het bepaald ook niet handig voor mij om zoiets voor te stellen aan een vader van een groot gezin. Gerrit kwam uit een gezin van elf kinderen en had er zelf ook zeven. Dus zeker geen kinderhater, in tegendeel eerder een groot kindervriend. En al die zeven kinderen zijn volgens mij later eigenaar van zo'n Van der Valk restaurant geworden. Misschien waren ze daarom wel door Gerrit en zijn vrouw op de wereld gezet... om zijn droom van een eigen restaurantketen te kunnen realiseren. Maar ook bij hen zal ik dus wel botvangen vangen met mijn plan... voor kindvrije ruimtes in een restaurant. Dus sta ik straks in weer en wind naast de rokers buiten... als ik een beetje rust wil hebben. Een akelig vooruitzicht. Maandag, het ochtendumeur van Henk Westbroek. You better listen, my sisters and brothers. Cause if you do, you can hear their voices still calling across the years. And they're all crying across the ocean. And they're crying across the land. And they will, too, we all come to understand. None of us are free. None of us are free None of us are free One of us Three, has changed None of us are free And there are people still in darkness And they just can't see the light If you don't say it's wrong Then that says it's right We got to try to feel for each other Let our brothers know that we care Got to get the message, send it out loud and clear. None of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us are chained. Cause the world is getting smaller Each passing day, passing day. Now it's time to start making changes And it's time for us all to realize That the truth is shining bright Right before our eyes, before our eyes. The love of us are free One of us Just a chain, chain. None, None of us are free, free. We hoorden Solomon Burke, begeleid door de Blind Boys of Alabama. Hij overleed in een vliegtuig op weg naar Nederland, de Solomon Burke. Van de uit 2002 was dat None of Us Are Free. U luistert naar de KRO. Het is vier minuten voor half elf. Na een succesvolle proef in de afgelopen zomer... kunnen jongeren ook deze zomer weer met de trein op tienertour. Na een afwezigheid van 17 jaar keert de tienertour... nu definitief terug in het kaartaanbod van de Nederlandse spoorwegen. Jos Velstra, conservator van het Spoorwegmuseum. Goedemorgen. Goedemorgen, hi. Ja, het tienertourkaartje geeft recht op drie reisdagen... binnen twee weken in juli en augustus... en was in het verleden een enorme hit. Ook hey. bij, was dat ook bij u zo? Zeer zeker. Ja? Uh, Oké, okay, ik werk dan nu toevallig in het Spoorwegmuseum... maar in 1975 ben ik ook een van die gelukkige gebruikers geweest... van die tienertourkaart. En toen kon je er zelfs nog acht dagen mee opstappen. Nu helaas nog maar drie dagen. Dat is wel weer een beetje zuinig, hè, dan, ja, dat, van de, ja, de NS? Acht, ja, alles is duur tegenwoordig, ja. maar ja... Ja, en zo'n kaartje had je voor, ik geloof dat ik er ongeveer 15 euro voor moest betalen, uh, omgerekend. Uh, ja. Om maar acht dagen lekker ja. door Nederland te crossen. Ja, wat is een bijzondere herinnering die u nog heeft aan nou, die de. Uh, Oké, okay, dat was de eerste keer dat ik met mijn eigen vriend, met mijn vriendin, helemaal zelfstandig weg mocht. En we woonden toen in Den Helder en we gingen natuurlijk zo ver mogelijk weg. Dus we zijn naar Ginopgeur in Limburg gegaan. Ook ja. bij Maastricht. Ja. Met een enorme ploienzak, met een ent, kan ik me nog herinneren, van 15 tot 20 kilo. Al die meuk die je bij je had. Maar ja, het was wel met z'n tweetjes lekker weg, op een camping. Nou, iets moois was er niet. Nee, en het voelde als een wereldreis. Het was, ja, nou, dat waren toen ook wereldreizen. Ja. Nou is het maar de normaalste zaak van de wereld. Dat je naar Peru, China, weet ik wel waar, waar al die globetrotters uh, naartoe gaan. <laughs> maar toen was het al een hele avontuur als je naar de Belgische grens naar drie landen kon gaan. Ja. Verder nog getraind, die vakantie? Wat zeg je? Verder nog uh, de trein genomen, die vakantie, ja, behalve nou, naar Limburg. Ja, hadden... drie landenpunt, Maastricht, we zijn ook naar de Ardennen geweest. Uh, kan ik me nog naar, naar Spa, lekker skelteren. In, uh... Ja, nou, elke dag vlogen we wel ergens naartoe. Ja, en wat natuurlijk nog hartstikke leuk was in die tijd, toen mocht je nog roken in de trein. Oké, okay, ik rook oh, niet meer, maar, maar toch. <laughs> een gouden herinnering. Ja, u gaat toch niet pleiten voor een uh, herinvoer van het van het roken? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Maar, nee. Ja. Is de trein eigenlijk een ideaal uh, vakantievervoermiddel? Wat, Om, betreft? Ja, wat mij betreft wel. Uh, ik ben vorig week nog, mocht ik naar Berlijn uh, voor mijn werk. Ja, dat, uh, uh, ja. En dan ga je toch lekker met de trein. Uh, in een vliegtuig, ja, ik kan me koel Ik uh, kan mijn benen niet strekken. En in de trein zit je heel comfortabel, je kan lekker een boekje lezen. Uh, het, ja, Ik vind het zelfs nog een plezierige reis, zelfs met de auto. Ja, nou zegt u zelf al, uh, het was alsof je een wereldreis maakte. Denkt u dat de jongeren van nu, hè, tussen de 12 en de 18, um, dat die zitten te wachten op, op reizen door Nederland? Die willen toch inderdaad naar China, Peru, Tibet? Goeie vraag. Eh... Uh... Dat denken ze misschien wel, totdat ze erachter komen van dat Nederland eigenlijk ook hartstikke leuk is. En als je ze die kans dan aanrijdt, dan gaan ze misschien een keer naar Zeeland, naar Middelburg-Vlissingen of het strand bij Veren. Of ze gaan naar Limburg, of ze gaan naar Groningen. Groningen heeft dat ook. Uh, ja, wie weet komen ze dan achter dat, hé, hey, klein beginnen is misschien helemaal niet zo gek om dan later eens heel ver uit te vliegen. Ja. Nou ja, er is een proef gedaan hè, de afgelopen zomer. En die bleek redelijk succesvol. Dus het zal wel gaan werken dan. Dat denk ik ja En bovendien, het is weer van uh, tussen de 12 en 18. Ja. Oké, okay, kinderen zijn behoorlijk wat vrolijker als dat wij vroeger waren... als dat ik vroeger was in ieder geval. Mm -hmm. Ja, maar een kind van 13, ik denk dat de ouders hun uh, kind toch ook niet meteen naar China zullen laten gaan? Dat, uh... <laughs> nee, dat, dat is nog jong op je 12, <laughs> okay. Ja, Hartelijk dank, Jos Seilstra, conservator van het Spoorwegmuseum... voor ja. deze, nou oh ja, toch ook wel persoonlijke herinnering aan de Tienertour. Graag gedaan. Fijne dag, we oh. zijn aan het einde gekomen van deze KRO Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma vindt u op de website www.karo.nl En u kunt ons ook uh, volgen op twintig. Hashtag GMNL Radio. Straks na het nieuws, Prem Radakishun Prem, goedemorgen, waar ben je vandaag? Goedemorgen, Kader Johan. Ik sta voor het nieuwe De Lamar Theater. Want aanstaande. Wanneer is het nou, Jetty? 10, uh, 10 en 11 mei. Uh, dat is mei. donderdag en vrijdag, hè? Dat ja, klopt. dus aanstaande donderdag en vrijdag staat Jetty. met in de Mary Dresselheuszaal. Ja. Met het programma Jetty jubileert. Want ze is al 25 jaar. Wat ben je nog? cabaretier. Of bij je theatermaakster? Of bij Ik Ik noem ik me noem theatermaakster. Dan kan, dat kan alles inhouden, denk ik zo. Oké, okay, dus de multimediaal informatieverstrekker... ...bij de cabaretière. Die gaat straks praten over Jetty jubileert. 25 jaar. Ik ga schaamteloos reclame voor de luisteraars. Want behalve dat ik fan ben... ...zijn we ook hele goede vrienden. En that's what Friends daarvoor. voor. En schaamteloos je programma misbruiken... ...om je vriendje zo populair mogelijk te maken. Dus ik hoop dat u allemaal luistert. U mag allemaal ook bellen, tweeten, mailen en meedoen. En dan gaan we Jetty helemaal... Grillen en fileren, en ruzie maken en dat soort dingen. En dat doen we allemaal naar de bourgondische stem van Jan van de Putten. Radio 1: Het NOS-journaal. Een tankstation langs de A28 bij Nunspeet is vanmorgen ontruimd vanwege een gaslek. Door de sluiting van het pompstation ontstond een lange file richting Zwolle. De oorzaak van dat lek is nog niet duidelijk. Vakbond Afakabo FNV vindt het onverantwoord dat minister Spies wil van het akkoord over 2% loonsverhoging voor ambtenaren. De bond roept de gemeenten op om het gesloten akkoord niet te herzien. En ook politiebond ACP wil vasthouden aan de afspraken. In het noordwesten van Pakistan, bij de grens met Afghanistan, zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag. De dader blies zichzelf op bij een controlepost dicht bij een markt. In Den Haag wordt vanmiddag een van de twee overvallers op de Haagse juwelier Stratman voorgeleid. Het is Zia Borucciu die begin deze week werd gearresteerd. En de rechtercommissaris moet bepalen of hij nog twee weken kan worden vastgehouden. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANUB verkeersinformatie Op de A76 van Heerde naar België staat file tussen Schinnen en Knopen-Kerensheide 5 kilometer. Er is daar een auto met aanhanger geschaard. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer richting België en Eindhoven kan beter omrijden via Maastricht over de A79 en de A2. Dit is Radio 1. NTR. Runtime. Rem radicaal zon. Jetty Maturin is al 25 jaar cabaretière. Deze oud onderwijzeres en logopediste joeg haar droom na... en maakte op latere leeftijd de overstap naar het bestaan van artiest. Volgende week donderdag en vrijdag staat ze in het nieuwe De La Martheater. Ik moet dan zeggen aanstaande donderdag. En vrijdag staat ze in het nieuwe De La Mart-Theater met haar programma J.J. Jetty jubileert. Misschien kent u haar nog als Smori van de tv-serie Vrouwvleugel, waar ze trouwens een televisiering mee won, of Van Taante. Vandaag praat ik met haar over het leven, het werk, de kinderen en kleinkinderen. Alles wat u verder wil. U kent de spelregels. Vraag aan Jetty Maturin, bel 0800 1121. Mail naar primtimeapenstap.ntr.nl en de tweets kunnen naar hekje primtime radio 1. Hoe eerder u belt, hoe eerder u de kans heeft om in de uitzending te komen. Live vanuit Amsterdam op de stoep van het nieuwe De Lamar Theater. Welkom bij Primtime. It's wat zei je Jetty? het is? Het is De Lamar. En wat het zei was, ik dan? Het was nieuwe De Lamar. Oh, en het, en het is... heet nu De Lamar. Oké, okay, het heet dus. Het is niet. Het is De Lamar. Okay. Ja. Uh, uh, Jetty, in voor hebben We zijn heel goede vrienden. We kennen elkaar heel goed. Dus uh, je zingt ook altijd als ik jarig ben. Uh, uh, laten we beginnen. Waarom moet iedereen naar Yeti jubileert gaan? Omdat het uh, van Yeti is. Het is à la Jetty. En ik heb iets uh, belangrijks te vertellen, maar bovenal het is gezellig. Ik Stanley ook weer, want luisteraars voor de mensen die Jettie's programma nooit heeft gezien. Ze heeft dus, je hebt Jetty uh, Maturin, voor heet Terborg. Een uh, voor de duidelijkheid, wat veel mensen noemen je nog Jetty, je gehuwde naam was Terborg. Ja, mijn exgenoot heet nog steeds Terborg. En men noemt me Terborg en alles is verwerkt. Dus als men Jetty Terborg zegt, dan reageer ik ook. Ja, want je kinderen heten <laughs> Terborg. Ja, ze heten Terborg. En, en, en, uh, uh, uh, uh, uh, ik spring weer vandaag op de tak, maar je hebt al drie kleinkinderen? Ja. En als ik het goed begrijp, je hebt een dochter die werkt ook als mijn collega bij de NTR. Ja, Nicole. Nicole. En Nicole staat op het punt te bevallen. Ja, ieder moment. En het kan dus dat Nicole vandaag bevalt? Ik hoop het, ik hoop het van harte, want ik kan niet meer wachten. En als het een jongen wordt, gaat hij dan prim heten? Weet je, ze hebben al een naam voor een prim, ik moet je oh. teleurstellen, ik noem hem Bas. <laughs> <laughs> Want ze, ze vertellen natuurlijk niet hoe hij nee. gaat eten. Het is een jongen, dat weten we. Nee. Dus ik zeg bas. Ik heb het steeds over bas en Bas mag komen. Het wiegje, het familiewiegje staat klaar. Ik heb het opnieuw bekleed. Dus heb je een familiewiegje? Wacht. Ja, ik heb uh, kijk, in Surinamers liepen we niet in een wieg. Het was op een mat op ja. de grond, weet ja. je zo. Maar hier heb ik, uh, toen mijn eerste kleinzoon geboren zou worden, heb ik in de Jorg. In de zo'n oud wiegje gekocht. En dat is nu de familiewieg. Ze hebben allemaal erin gelegen. Neefjes, nichtjes. En uh, daar komt de naam van de baby aan de onderkant van de wieg. Dus er staan nu al zes namen onder. Wauw. Ja, leuk, hè? Ja, dat is echt, echt, he echt heel leuk. En... Um ik wou eerst beginnen om reclame te maken voor je theaterprogramma, Voor duidelijkheid Jet die jubileert, je hebt, behalve als Jet die maturin, uh, heb je ook twee, twee alter ego'tjes tante. dat ja. is de oude wijze Surinaamse taante, Ja. die, die, die, die, die, die altijd want, uh, je hebt getwitterd dat ik zei kom niet te laat, maar omdat er één grap is die jij gemaakt hebt, die ik altijd hoor wat zegt tante. So Jammer schat, je hebt het gemaakt en dan ga ik het ook weer maken, want dat is een vooroordeel wat er is, dat Surinaamse mensen ze altijd laat komen. En nu is het bij mij dubbel, want ik heb Surinaams bloed en ik heb Brabants bloed. En Brabant heb je een kwartiertje, dus is een uur en een kwartier. Begrijp je niet? Ik heb de tijd. Dus ze zeggen altijd, ik zeg altijd, zeg luister onze lieve heer, die heeft een, de witte mensen de klok gegeven. En de zwarte de tijd. Yes, dat is niet grap van Tante. Die heb ik altijd tot ouder, dus die grap maakt. Ik luister als gaat ze twitteren, prims zegt... doe die als zwarte mensen en kom op tijd. Dus, en, en, ja, dat heb je en, gezegd. Ja, ja dat heb ik gezegd. En je hebt een ander alter ego, dat is Stanley, Dat is mijn favoriet. Uh, uh, dan word je een man met een gouden tand. En, en, en, en een, een, een vakamang. Een vlierenfluiter. Brada, brada, noem me geen vlierenfluiter. Ik sta midden in de samenleving. Ik sta altijd op de hoek. Ja, je ziet me niet of als last, maar ik ben er wel. Ik ben de maatschappij, begrijp je niet? Ja. En ik word vaak geblack daarom drink ik nu sudden Comfort. En ik heb zeker een mening over alles wat er gebeurt. Zit niet te lachen, die mensen wachten. Dus praat met ze Luister, aan, sorry. Maar Stanley. En, en, en wat, wat leuk is, je verandert ook. Je hebt, je hebt nu niet uh, zeg maar de gouden tante en alles, maar als je tante speelt, dan verandert je hele fysiek ook. En ja. als je Stanley speelt ook. Ja. Dus uh, denk je dan als je in hun rol kruipt, ook als Stanley? Het gaat vanzelf. En dat is juist het talent, denk ik, waar ik zo dankbaar voor ben. Ik heb uh, gewerkt in, in het programma Dichterbij, ja. een paar voorstellingen geleden, heb ik gewerkt met Ursel de Geer. Ja. En hij heeft toen uh, alle kleding die ik van Stanley had of van, ja. van Tante had, weggedaan. Zo ja. van, jij doet het gewoon in je fysiek, weet je. En dan ja. en die transformatie, weet je. Zo. Ja, ik vond dat programma minder leuk. Ja, ja. Ja, dat... Ik weet ik heb het toegezien. Het ja, mens... ik was, ik was inhoudelijk heel sterk, maar ik mis toch ja. Stanley dat ik ben een beetje ben een beetje simpel mens, ik wil het ook wel... Nou, dat wel... heeft mijn publiek over het algemeen. Dus ik, ik ben snel teruggegaan naar die, naar die uh, vorm waarin tante daar werkelijk ja, is. Ja. En ook qua kleding. Ja. En dat eist meer, want dan moet je verkledingen doen tussendoor. Ja. Dus dan moet je ook daarover. Maar wel... dat soms heigen, en ik heb een voorstelling gezien... waar die gouden tandvoorstelling niet goed zat. Ja. en wat in de haas dat je had, en dan viel hij eruit. En, ze... en toen was het ook weer zo leuk, want dan zat je ermee te ja, ja En ja. kreeg je een... Maar daardoor zag ik nog beter wat voor talent je bent. Want dan bleef je grappen maken, maar moest je steeds improviseren omdat met die, die tand, tand ja. met die tand nou ik had het laatst in het gooien, waar was ik nou ik geloof Baren, ja. en er zaten nee nee nee, het was in Bussum ja. en er zaten, er zaten wat oudere mensen en een meneer een grijze meneer, en die tand viel eruit, nee. en Stanley liet het zien, nou je moest die manse gezicht zien, vertrekken, want dat is zo leuk bij Stanley, er zijn mensen die, al, die Stanley, en de Stanley's die er werkelijk rondlopen, ja. van verre maar die komen nooit dichtbij. Nee. Maar Stanley komt heel dichtbij. Oh, ik zag die manse gezicht. En het leuke is dat je aan het eind van de voorstelling ziet dat hij zich beter op zijn gemak voelt. Dat Stanley dichterbij gekomen is. En dat is wat ik wil. Maar wat, en jij die jubileert. Hoe lang duurt het programma? Het uh, programma, nou, ik had laatst een uur voor en een uur na de pauze. En dat is te lang. <laughs> nee, het is nooit te lang. Het is nooit genoeg. Zing je ook in die voorstelling? Ik zing ook in de voorstelling, ja. Oké. Okay. wat we ik altijd Niet veel hoor, maar ik zing wel. Wat de opbouw van dit programma is dat we altijd een gesprek hebben... dat luisteraars die luisteren een beetje kunnen weten wie of wat... en dat ze kunnen nadenken. En dat doen we altijd dat we een liedje starten. Maar nu uh, uh, vind ik, luisteraars, er, er zit een verhaal erachter... Jetti um, Maturin heb ik een keertje een liedje horen zingen. En dat liedje raakt me zo, omdat het eigenlijk ook is hoe ik in het leven sta, ontzettend dankbaar voor wat je hebt... En, en ontzettend blij met de mensen die je hebt. En ik kon het nooit zo mooi samenvatten. Het is een liedje in het Stradantongo. Uh, uh, uh, en Jetty zong het zo mooi. Dus we hebben net afgesproken dat ze het gaat zingen. Ze gaat het eerst zingen. Ik begin u te zeggen. U mag dus bellen 0800-121 met vragen op of aanmerkingen. U mag mailen naar primtimeapenstaatntn.nl en de tweets kunnen naar Hekje Primtime Radio 1. En om je nu één allemaal in de juiste bui te brengen en te weten waarom je tuinbouwrent zo fantastisch is, gaat ze speciaal alleen voor mij zeggen, Teri tell, <laughs> hij zet me voor blok. Nou, Teri, Teri, Nawang, wang die lobby you. Teri, Nawang, wang, Teri, Teri, Nawang, wang die jou Teri, Nawang. wang. There in a wang, there in a two, there in a party, there deri, in a wang, de for you, there in a wang, there deri, in a wang, de fee review, there in a wang, there in a lobby, and there ting. Teri u teri terina mo fu alla dei fa li teri terina bung dimiti u alla iuari teri u la fu en teri u crei teri terina teng teri u lobby, ja, oh, Ik krijg altijd tranen ervan in mijn ogen en kippenvel. Uh, uh, dat betekent tel, tel de liefde, tel de dag, tel de zegeningen. Um, en als je het kort en krachtig zegt, dan zeg je tel al het positieve in je leven. Het negatieve dringt zich vanzelf aan je op. En ik denk dat we juist in deze tijden, waar we best wel crisis ervaren op alle gebied, dat het heel goed is je te realiseren wat je wel hebt. Oké, okay, Leendert, goeiemorgen. Goedemorgen, Prem. Zegt u het maar? Uh, nou, ik zeg je, dus zeg jij ook mijn tegen mij, dat lijkt me het handigste. Okay. Uh, ik bel vanuit de Belmer en ik bel met het volgende. Ik heb uh, mevrouw Mathurin, want ik ken haar niet persoonlijk, dus ik zeg mevrouw Mathurin, ik heb meegemaakt op bijschooningsdagen van het leger des Hels. En daar zorgde zij een afscheidsmoment uh, met een soort theatrale voorstelling. Wat mij altijd is bijgebleven is dat ze uh, de hulpverlening in kritisch iets voorlegde. Namelijk dat het niet gaat uh, omdat wij de mensen alleen maar helpen. En, uh, maar dat het gaat om een wederkerige relatie. En dat aspect wat ze me toen heeft bijgebracht, dat vond ik zo ontzettend uh, fraai en mooi gebracht. Ja. Dat wilde ik toch eventjes hierop uh, Wat voor hier werk de u? Of ja. uh, ik werk als uh, verpleegkundige bij het leger des Hels. En, ja. en, en is, is, is dat, uh, uh, heeft dat je manier van werken veranderd? Uh, ja, want het, nou, het, heeft het, het heeft het verscherpt. Ik, ik had al zo, zo mijn eigen manier van werken. Maar door dat inzicht wat zij naar voren bracht, ben ik me daar nog bewuster van geworden uh, dat wij in wederkerigheid met, uh, met onze cliënten zeggen we dan altijd tegenwoordig. Uh, vroeger zei je patiënten. Ja. Uh, ik vind dat ik ook dat wederker... het patiënten zijn hoor. Ik vind dat woord cliënten zo. Ik vind patiënt veel leuker. <laughs> ik vind, de cliënt is, is vaag en dat, ja. dat suggereert iets wat helemaal niet waar is. Nee. Dus je kunt beter op een goede manier een patiëntrelatie ja. onderhouden... als dat je op een vage manier een cliëntrelatie hebt. Nee. Maar ik vond die bijdrage van mevrouw Mathurin echt fantastisch. Okay, en ja. ik heb dat ook altijd aan collega's proberen duidelijk te maken... dat je ook van, van je patiënten, cliënten gewoon heel veel kunt terugkrijgen... en dat je op die manier gewoon eigenlijk met elkaar moet omgaan. En dat is dan veel gelijkwaardiger als iemand cliënt noemen... en ondertussen nog als onmondig iemand behandelen. Nee. Weet je wat ik erg dus ik vind, Linde. Ik was echt heel erg enthousiast over de maturium bij Dankie die uh, legerde uh, bijscholing Dat weten ze vast nog wel, denk ik. Dan, <laughs> Dan, zeker. De zeker. Uh, we, we spraken ja. net, Lender, dank u wel. Uh, we, uh, Jetty, we spraken net voor de uitzending dat je tegen me zei... kijk, Prim, hoe je radio weer maakt vanuit Suriname. Dat er een grote regisseur is. Vandaag is vier mee. Het is ja. denk ik En dan zit je toch in een land waar we heel erg schatplichtig zijn aan veel mensen. Ja. En dat is zo leuk als iemand als Leendert belt. Want dan zie ja, je dat... absoluut. Ik, ik zat hier, ik reageerde verder niet. Het is geen tv, <tie> dus je kunt me niet zien reageren. Maar kippenvel. En, ja. en dan, dat is dan zo een, een, een beloning en een bemoediging zo van... Uh, wat je wil, bereik je dan ja, met, je, met het optreden, met, met humor, ja. dat het mensen bijblijft en dat hij de moeite neemt ook om even te bellen nu en, en bekrachtigt eigenlijk dat we allemaal bijdragen vanaf de plek maar waar we zijn. Maar zo iemand die, die dan werkt als verpleegkundige en dat, weet je, ben je zo blij, want het zijn wel mensen die dagelijks goed werk doen. Dus, Absoluut. Ja, ik, ik kreeg ook wat grappig is hier, Marianne stuurt een mail en niet Marianne Bakker, de regisseur maar uh, Jetumere Turin heeft overal een, een, een, een, een mening over. Je zou ook tafeldamen bij de wereldrijd door moeten worden. Nee, dat, nee, nee. La, la, laat me liefdevol blijven. Ik heb daar zelf ook wel aan gedacht. Eh. Prem zit er af en toe ook, maar ik denk dat... Nee, nee, ja. nou maar, nee uh, maar laat maar. Het was het <laughs> leuke voor de mening. Jetti, um, uh, goedemorgen Anne. Annie, goedemorgen. Oh, hallo, ja. goedemorgen ja. Prins. Ja. Zo, uh, ik, ik, ik, ik weet niet wat je gaat zeggen. Marianne zei alleen Annie met een verrassend verhaal. Vertel. Oh, nou, verrassend verhaal. Zo sterk is het ook niet. Nou, het is dus zo. Ik vond het zo leuk dat ik ze nu hoorde, want morgenavond gaat met mijn zus gaan wij naar haar voorstelling kijken. Ah, oh, wat dus, leuk! Wat? Is het Anne ja. van Delft? Nou, weet je wat het is? Mijn gestie is vorige week 70 jaar geworden en ik wist niet wat ik voor cadeau moest geven. Ah. Ik denk nou, ik neem ze mee naar Letty Maturin, want ik weet zeker dat ze dat heel leuk vindt. Maar wanneer ga je? Ah. Morgenavond, Waar? in Breda. In sta je morgenavond in Breda? Hier? Ik sta je morgenavond in Breda, en je 5 mei. Na, Annie, wat is je familienaam? Gijsbrechts. Gijsbrechts? Ja. Uh, Geisbrechts. Geisbrechts. ja. Oké, okay, ja. dan ga ik het ja. ontdommen. Ga je morgenavond speciaal iets voor Annie van Geisbrecht doen? Ja, maar je zus, hoe heet je zus? Die heet Lenny, Lenny de Bok. Dat onthoud ik, Lenny de Bok. Oh, de okay. mevrouw de, de box. Bon. En Leni, Leni ja. mijn zus heet ook Leni. En ze wordt 70. Ja, oh, nou, mooie naam, hè? Ja, ja. <laughs> ja. ja. Okay. Wat leuk. Nou, nou, weet je het is. Ik wil ook even de, hartelijk de groeten doen. Want ja. ik vind je een heel gezellig, positief mens. En dankjewel. dat vind ik altijd heel leuk. Dankjewel. je wel. Oké, okay, dank je wel. Ja. Hoi Ik zie je mooi. De vijfde. Nou ja. <laughs> ja, die weet wat grappig is. Bor stuurde net iets dat Surinaams, geloof ik nu wel. Ik wil bewijs van het Brabantse deel. Maar dat heb je dus nu net gedaan. <laughs> Ah, ah. Dus, dat, dat wat, wat wilde jij horen? Wat wilde gij horen? Nou, hij wilde dat je een liedje moest zingen in het Brabants. Uh, uh, uh. Het Brabantse land. Nee, hoe begint dat ook weer? Nou, met een de carnaval deed ik van harte mee. Oh, ik kreeg hier van Kathleen Ferrier. Ja. Uh, uh, Prim, wat geweldig dat je de Nederlandse luisteraar de kans geeft na de kennis te maken met deze geweldige Jaja Oman. Ik ben een sterke vrouw. Ik ben een groot fan van wie haar talent, maar ook haar persoonlijkheid en oh. hoe ze in het leven staat. Van Ja, Jezus. Dankjewel, Kathleen. Uh, hier staat Jetti yeah, Jetty Matourin. Goede artrice carrière. Laat ik nu geen enkele kritische vraag kunnen bedenken. Al enkele keer een programma gezien en genoten. Zou weer een keer willen. Toch eens de lijst met optredens nakijken. Nou, kijk, daar krijg je die. Oh, komt u maar binnen hoor. Goeiedag, wie bent u? Thijs Kuik van het American Hotel. Oh, u bent van het American Hotel. En gaat u naar de voorstelling van Jetty Maturin gaan in het de, de Lamar volgende week donderdag en vrijdag? Nee, maar we hopen wel veel mensen in dat ze lekker bij ons komen eten. Oh, en uh, wou u wat zeggen of kwam u gewoon lang? Ja, u staat op onze laade losse plek. Ja, dat, dat weet <tomstunnel> ik, daar hadden we toestemming voor. We zijn om 11 ja. uur afgelopen. Okay. Ja, oké. Okay. En wat zegt Sebastian? Sebastian Uithorend zegt Jetty. Het is grappig dat hij als Bakra zoveel plezier kan hebben van een zwart persoon de Surinaamse, wat ook opvalt bij jou... Maar dat is toch niet vreemd? Nee, ik niet, maar daarom is de vraag... emoties zijn eigenlijk kleurloos, hè? Absoluut. A absoluut. Ik bedoel, wat moet ik hierop zeggen? De laatste... Nou, de kunst van jou... Oké, okay, laat mij het zeggen. Ja. Jetti, ik ben naar je voorstelling gegaan... vaak met vrienden, alles... en ik heb van alle kleuren, rangen en standen... en wat het leuke is, jij maakt die emoties... Die vergroot je uit. En de emotie van een kleinkind, dat heeft geen kleur. De emotie van saamhorigheid, dat heeft geen kleur. He, dus en, en, en, en, maar dat is dus het leuke van jouw programma. Het, is eigenlijk, het zijn de universele waarden die je erin vertelt. Absoluut. En, en wat, wat, wat ik ook doe, ik hou het dicht... Dicht bij mezelf. Ik heb een personage, Tante, waarmee ik begonnen ben ja. in Brabant. Uh, zeker 30 jaar geleden. En ik had Tante nodig om juist uh, de gevoelens ook te kunnen verwoorden. Want Tante praat zoals ze gebekt is. Ik hoefde niet naar moeilijke woorden te zoeken. Nee. En ik had altijd het verlangen om een keer te zijn wie Tante is. Weet je, daar naartoe ja. te groeien. En ik ben inmiddels ouder geworden, wijzer. Ja. Ja, oh, ja, je bent ik. 61, hè? Ik ben ene, bijna 61, hè? Ja, sorry, je bent van 61. Uh, dus ik, ik, ik ben tante geworden, ik ben een tante toegegroeid. En de kracht is authenticiteit, wees jezelf. En, en als je dat doet, dan durven anderen dat ook te zijn. En ja. durven dichtbij te komen. En ik, ik denk dat dat het is. John Conrad stelt de vraag. Je, je, uh, je hebt die de liefste tante die je kan wensen. Wat doe je liever, theater of televisie? Uh, Want je hebt Vrouwenvleugel gedaan. Ja. Met Joop van den Ende. Ja. Nu ook de eigenaar van de Lamarre. En uh, uh, uh, uh, it, het was fantastisch. Je hebt een televisiering gewonnen. Je was razend bekend. Ja. Je, uh, uh, uh, uh, uh, je hebt Madame Jeannette een, een film gedaan. Ja. Je hebt in Brada's gespeeld. Uh, uh, nog een andere serie. Mijn, mijn dochter heeft nu een film gemaakt. Een kinderfilm. Oma is gek. Daar ja. had ik ook uh, een van de hoofdrollen. Ja, weet je. Als je die vraag stelt. Televisie of mijn eigen theater. Of televisie ben ik tot nu toe afhankelijk geweest. Van anderen, wat anderen ja. schrijven, produceren. En dat, dat moet je afwachten. Theater maak ik zelf. Ik heb overigens wel op de plank liggen, Belmer Vrouwen, een televisieserie waarin eindelijk, maar dan ook eindelijk. Het verhaal verteld kan worden vanuit de mensen zelf. Dat er niet over ons geschreven Kijk, wordt. Kijk, zeven ze gaan laag worden. En, uh, Kijk, ja? zeven laag worden, want je gaat het te positief willen maken. Je gaat niet nee, mensen willen... Nee, weet je, weet je wat we ze kunnen bieden? What? Dat ik die vrouw speel en jij die man... Ja. Ik heb er zo aan gedacht om jou die rol te geven van die chauffeur. Die, die snodder. Want er gebeurt een heleboel. En snodder is een uh, illegale chauffeur. Juist. Ja. En dan hebben we Casmoni in de Belmer. Dat is dat je iedere maand geld inlegt. Uh, juist. En dan mag je om de beurt eruit ja. halen. Ja. Nee, maar uh, men heeft letterlijk gezegd: Ja, Belmer en Belmer vrouwen, de werktiter. Belmer, dat denkt men aan Belmer bias. Dat is toch onzin? Nee, dat zeggen het, ze in heel verschillende Nee, maar, maar Belmer. Maar... Belmer is, is, is bij het Amstel. En Amstel is zuid. Lief, lief, we wonen bij de Amsterdam Zuidoost. Zeg nog niet dat het leuk wonen is daar. Zeg dat het gevaarlijk is dat mensen doodgaan. Er wil niemand, Prin, huizen je Luister, daar kan, wil niemand die huizen kopen. Ik wil niemand die huizen kopen. Dan kopen wij al die huizen op voor een laag prijsje. <laughs> en wanneer mensen eindelijk doorhebben dat ze allemaal willen wonen... dan gaan wij die huizen verkopen met prijs. Dus mensen, kom niet wonen in Amsterdam Zuidoost. Oké, okay, negatieve... dat is een strategie. Ja. Oké. Okay. Ja, Jetty, ik veel me op voor de uitzending. Belde je andere dochter. Glynis, die is je manager. En wat ik leuk vind, het is je dochter. En toch, als je met haar ziet praten... Dan, ze is ook je manager... Zie ik een bepaalde onzekerheid bij je. Hecht ontzettend aan wat ze denkt. En wat ze zich bijna ja. na al die jaren nog steeds onzeker. Uh, ja Ja, dat ik zou jokken als ik zou zeggen dat ik... Uh, nee, dat... dat... En, en ik vind dat het goed is als je... Het moet niet te zijn. Maar je mag een zekere mate van onzekerheid houden. Want dat, dat, dat inspireert mij juist. Dat stimuleert mij juist. Om, om het beter te doen. Ja. Ja, dus nee, dat vind ik niet erg. Oké. Okay, uh, uh, uh, ik wou nog over twee dingen. Want de tijd vliegt. Ik heb nog maar een paar minuten. Dat vind ik zo irritant. Je... Doet ook heel veel op. Je hebt het telefoonnummer van de Lama nog niet gezegd. Nee, wat is het telefoonnummer van Zijn er Pst. nog kaarten? Er zijn nog kaarten, volop kaarten. Okay, er volop en er is kaarten. zelfs een actie, laat me naar de website gaan. Ja. Er is zelfs een actie om rotti met mij te eten. Je kan roti eten met Jetty Batourin. U ja. kunt gaan naar de website. Het is in het e Theater in Breda. En u kunt naar het Amsterdam De La Mar. 0900 -335 2627. Er zijn nog kaarten. U kunt naar de website gaan van Mojo Theater. U kunt naar de website gaan van Jetty Batourin. En dan komt je allemaal erop. Jetty. Ik zie je vaak, want dan moet ik ergens iets presenteren of zo. Heel veel bij het bedrijfsleven. Wat ook net verteld werd, zou je kunnen leven als artiest als je niet ingehuurd werd voor bedrijfspresentaties en zoals staten? Dan zou het minder goed kunnen leven. Ik heb niet veel nodig, uh -huh. maar de bedrijfsoptredens zijn wel heel belangrijk voor me. En ik vind het dan ook uh, heel prettig omdat je nog meer bij lijkt te dragen, maar er is dan een thema. Heeft men het over, uh, of gaat het om een fusie, of gaat het om communicatie in het bedrijf. Ik heb bij de politie gewerkt, heel veel. En ik voel dat ik nu weer bij de politie moet werken, want oh. ze moeten het waarmaken dat we zingen, de politie is mijn beste kameraad. Ja. Ik heb veel te weinig tijd om, om jou hier, mijn laatste ervaring met de politie, uh, te vertellen. Die was maar, dus negatief? Ja, ik heb gezien hoe een vrouw mishandeld werd, onterecht. En dan ga ik me nog steeds... Uh, en dan grijp je in, ga je dan praten? Ik, dan heb, een, ik, ik heb geprobeerd, maar die mm. meneer was zo verblind, ja. die agent. Maar ik heb gepraat met ze meerdere en ik ben nu nog bezig. En als ze me niet bellen om met me te communiceren om het respectvol af te ronden, dan, uh, dan dien ik een klacht in. Ja, ik vind, weet je wat ik wel heb? Ik bemoei je ook altijd. Ik vind ook dat je bent ook politiek... een jurist, hè? Je ja, kan nee, maar me helpen om die begin, brief te ja, nee, schrijven. In het, het begin vind ik altijd, maar wat ik, wat ik jammer vind... één slechte agent verpest weer zoveel en dat die agent niet beseft... Nee, maar, dat ja. hij daar niet als individu staat, maar als vertegenwoordiger ah, van een heel korps. Zo is dat, zo is dat. Maar het is voor, voor mij niet uh, verpest voor alle agenten. Eh. Want ik heb te vaak met ze gewerkt en ik vind nog steeds dat zij ons moeten beschermen. Je, en deze man is gewoon een nare man ja. die vooral niet in de belmer moet werken. Nee, en dan maar goed dat zo klacht in de uh, uh, je, je bent heel gelovig, ik ook. Ja. En uh, we begonnen ermee en we konden niet afmaken. denkend je, zei voor de uitzending prim, ons pad is al geschreven. Wat er ook gebeurd is, want ik ben alles gedaan en nu ben ik radiomaker weer wat ik als kind heb gedaan. Uh, je bent logopediste geweest. Uh, heeft dat je geholpen als actrice in je werk, want je kan verschrikkelijk met die stemmen omgaan? Ik denk dat het wel toe doet. Ja, dat is een, een stuk van mijn opleiding om het werk te doen dat ik nu doe. Ik, ik merk aan mezelf en ik weet het ook, ik heb die techniek ook... dat ik uh, zonder microfoon een, een zaal tot achterin kan bereiken. Maar het heeft natuurlijk ook met het talent te maken. En dat, dat, dat, dat, dat je je talent, en dat vind ik zo geweldig aan mijn ouders... dat het ze gelukt is om mijn talent intact te laten... Luisteraars, het is heel vervelend, maar uh, we zijn aan het eind. Ik kan niet iedereen die gebeld heeft in de uitzending laten, sorry. Luisteraars, ik mag je alle vrijheid dit programma maken, zonder angst voor de overheid. Ik mag als iemand met een andere huidskleur en een niet-christelijke religie in vrijheid hier leven. En dat hebben we te danken aan miljoenen die zijn gestorven in een verschrikkelijke oorlog... die altijd de gewone mensen het meest treft. Daarom zal ik vandaag in volle overtuiging om acht uur twee minuten stil zijn. Ook voor de mensen die over de hele wereld stierven en nog sterven vanwege oorlog. Waar zouden we zijn zonder een offer. Stumbi Njawuka. Yeti Maturin, ik hoop dat je blijft schitteren in de theaters. Ik vond het zo'n eer dat je mijn gasten was... Brassa. Namens Rien Aerts, Fatima Baya, Mario Suilen, Marjan, Bakker, Hans Twin, Momo Saru... Nick, Harbers, Fatih Abazi, Wim de Vetter, Bart Daartselaar en Jeroen Schaapok... ...dank u voor het luisteren en het betalen van belasting en het maken van Nederland... ...tot zo'n mooi en geweldig land. Zo meteen Jan van den Putten, daarna de varen met een gids.fm. Geniet van het weekend en de voorstellingen van Jetima Maturin. Tot maandag. Namaste. Dag. De nationale herdenking 2012 Vanavond vanaf tien voor zeven. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Het is 4 mei. Vanavond gaat Hans van Willigenburg op zoek naar een vergeten oorlogsverhaal. Zijn buurvrouw Treintje, bijna 102 jaar oud, wordt vlak voor de Tweede Wereldoorlog joods en vertelt hem haar indrukwekkende levensverhaal. Daar praat ik liever niet over. Vanavond om 6 uur bij de Joodse Omroep NRKK op Nederland 2.